Want daarna gaat hij op vakantie. Zullen we dan wel weer luisteren? Goed, luisteraars. Uh, Pieter Frimpton, Wild well, My Guitar, Gentle Leaps. Maakt een einde aan dit uh, programma Golden CFM voor CFM Zandvoort. Graag tot de volgende keer. En een fijne avond nog.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 VVD-leider Rutte wil een ontwerp-regeerakkoord schrijven waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten. Rutte zei dat na een bezoek aan Paleis Noordeinde, waar hij de koningin over de formatie heeft geadviseerd. Hij ziet overigens nog steeds mogelijkheden voor een rechtse coalitie met gedoogsteun van de PVV. Volgens Rutte is het aan Wilders om te zeggen of hij opnieuw over een rechtse coalitie wil onderhandelen. Hij heeft de sleutel in handen, zei de VVD-leider. Vrijdag zette Wilders een punt achter de gesprekken vanwege het verzet van drie CDA-dissidenten. Ab Klink, de prominentste van de drie, stapte vanmiddag uit de Tweede Kamer. In een reactie zei Wilders dat er nog twee dissidenten over zijn. PvdA-leider Cohen geeft de voorkeur aan een vijf kabinet met VVD, CDA en PvdA plus D66 en GroenLinks. Ook een kabinet met alleen VVD en CDA sluit hij niet langer uit. In Pakistan worden opnieuw honderdduizenden mensen geëvacueerd omdat er overstromingen dreigen. Vorige maand bezweek een dijk langs de rivier de Indus. Een deel van het water zoekt een nieuwe weg en stroomt richting de steden Dadu en Yohi. Tot dusver waren die steden gespaard gebleven. Bijna 700.000 mensen worden nu geëvacueerd. Inmiddels zijn er meer dan 18 miljoen mensen slachtoffer geworden van de watersnood in Pakistan. 8 miljoen mensen hebben dringend schoon water en voedsel nodig. De overstromingen teisteren het land sinds eind juli en zijn het gevolg van... Van hevige moezonregens. In Egypte moeten elf regeringsfunctionarissen terechtstaan. in verband met de diefstal van een schilderij van Vincent van Gogh. De schilderij Klaprozen. werd vorige maand op klaarlichte dag gestolen uit een museum nabij Cairo. De elf, onder wie een hoge medewerker van het ministerie van Cultuur. zijn aangeklaagd wegens nalatigheid. Het museum was slecht beveiligd. Beveiligingscamera's werkten niet en er waren te weinig bewakers. Het gestolen schilderij heeft een waarde van ongeveer 43 miljoen euro. Het weer. Later in de nacht regen, alleen in het noordoosten blijft het droog. Tot de ochtend althans, morgen overdag overal regen en een graad of 17. Dit was het NOS Show.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 your name I know, I know your name a better yes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 Daar zijn we weer. Goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Oh, ja. Wat gaat dat nummer snel, hè? Ja. Z zal ik even de filler halen? Ja, pak hem eens even van boven. Ja, waar, waar is dat ding? Ah, hier. Ja, we zijn er weer. Dit is even een avondje zonder Mike. Ja, voor het eerst eigenlijk. Ja, het moet maar, hè? Lekker rustig. hè? Eh? <laughs> Geen agabaddies meer. Nee, dat is wel. Onleggen. Ik geloof dat hij er wel problemen mee heeft gehad. Ja, toch wel? Hij, hij kreeg nog zo'n sms'je van uh, dat hij de. Uh, dat ja, zij er dat... meer van ja, wel ja, weten. Ja, ja. ja, dat die, we die, die had ik gegeven... gelezen, ja. <laughs> dus, uh, ja. Ik ja. Wil... Eigenlijk moeten we hem even bellen. Maar... Nou. Nah. Of is het beter van niet? Ik weet het eigenlijk niet. <laughs> Tony, zeggen ze het wel? Ja, je kan hem bellen. Maar ik denk niet dat hij vrolijk is. Maar ik weet niet of de telefoon het doet. Want we hebben vorige week problemen ermee gehad. De radio dan. Wat bedoel je? Nou, er was, van KPM was er een probleem met kabel en zo. Uh, oh. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus, maar uh, zullen we eens even de wekelijkse routine? Ja, ja ik hem al een beetje, hè? Microfoon nummer twee. Microfoon nummer twee, wekelijkse routine. Hoe was jouw weekend? Ja. ja. Ik ben uh, zaterdag, Ja, ben ik uit geweest, ook niet tot laat, hoor. Nee? Tot een uurtje of half, ik denk half drie ongeveer. Zo. Ja, dat was een redelijke tijd. Ja, het was, het was niet heel laat. Een, een beetje vroeg. Wat heb ik zondag gedaan? God, dat heb ik zondag gedaan. is voor mij ook altijd moeilijk. Oh ja, daar ben ik, uh, ben ik bij Boy geweest. En, uh, Lekker uh, Bouillard, hè? Ja. Bouillard of Poelen? Nee, uh, Bouillard, hè? Echt Bouillard, ah, okay. hè? Ja, ja, en... met drie ballen. Met drie ballen, Dat we uh, ken ik niet. Ja, dat is wel leuk. Jij kent alleen maar Snoekeren. <laughs> ja, nee, Poelen, hè? Snoekeren is weer wat anders. Oh ja. Dat is ja. weer met 16 ballen of zo. Ah ja, uh, dat maakt niet uit. Allebei oh. even leuk. Nee, ja, ja. Maar, uh, ja, nou, ja, nou, ja nou. Dat, dat was een beetje jouw weekend. Ja, ik ben vandaag voor het eerst weer naar school geweest. Oh. oh. Het, het is, het is, nou, dat heet nou het Haarlem College en het, dat is een mega gebouw geworden. Mijn je, ook, broertje huh? is je vandaag ook geweest. Zit eerst, je daar, ook? Ja. In de ja. vierde? Ja. In die criminele school. Oh. Ja, ja, ja. <laughs> is ja, het wat? Het is wel opvallend dat er echt iedere dag politie rondloopt. Eén man. En die komt dan op de fiets iedere dag even kijken. Is het wat? Het, het, is, het is wel een mooi gebouw, maar het is nog niet eens af en we zitten er al in. Ja, je een beetje bent raar. een, be een week maar... later begonnen, hè? Toen ik in de tweede zat, want ik heb op het Ewald gezeten en ja. in de Waar derde... Waar zit hij ook alweer? Uh, de staat. Oh, dat, nou, dat, dat was toen LJC uh, oh, Centrum geworden. Maar daarvoor was het Ewald. En toen ik in de derde ging, wist ik al dat die school er kwam. En toen mijn broertje in de tweede zat, dat is twee, drie jaar geleden ja, bijna. ik zal je vertellen. Toen ik... wisten we al dat... dat dat ik dat er zou komen. Ik heb in je leerlingenbouwcommissie gezeten van die school. Ja, en mijn broertje ook. <laughs> dus, uh, <laughs> <laughs> ik, slaat heb, echt... ik heb zelfs een interview gehad met de directeur van, die, uh, van de hele LJC kwadraat. Ja. Dus ik uh, wist er ook alles van. En van het sterrencollege, daar zat ik dan op. En dat was dus samen een beetje... Ja, mijn broertje die, die kreeg als eerste of zo met een paar andere mensen, de plattegrond uitgereikt. Heb dus ik ook. Ja, heb ik, ik, heb heb ook wel, ik heb hem ook gezien. Dus die wist al uh, dat het kwam. Ja, ja, het ook. is echt... Dat is wel, uh... Ik heb daar is zes is jaar geleden gezeten. Aan, uh, ik denk... Wij waren gewend met 300 leerlingen op school te zitten en nu zitten er ruim 1100 tot 1200 leerlingen op school. Tee, dat en is... Ik ben er vandaag geweest, Het is dus gewoon echt uh, gekke. Gewoon. Dat is niet normaal. Maar... maar ja, Mooie meiden, ja, niet? <laughs> ja, dat was niet normaal. <laughs> Top, da dat horen we graag. Ja, tuurlijk. Een beetje promotie gedaan voor ons? Ja. Nee. <laughs> Kom ik hier mee naar de radio. Ja. Kom even mee. Of gewoon naar school. Oh. Ik heb ook nog een mooie slaapkamer. <laughs> nou. Twee persoons bed. Oeh. Mm. Maar, Kevin, mm. hoe was jou? Ja, het was een beetje hectisch. Hectisch? Ja. Vertel. Vertel. Nou, vrijdag ging ik, uh, vrijdagochtend ging ik repeteren met iemand van, uh, van het toneel waar ik mee aan meedeed. En toen hebben we besloten dat ik het maar niet zou gaan doen. Dus ik heb mijn rol eigenlijk ingeleverd. Hoezo? Ja, het was allemaal een beetje te serieus. Het lukte niet, met intonatie ah, ja, ja, ja. en zo. Dus nee? toen uh, hebben we maar gezegd dat ik het niet zou gaan doen. En nu werk ik achter de schermen, dus ik ben geluidsmag geworden daarom met filmopnames. Oké. Okay. Nou, echt. Zo erg? Nou, weet je hoe zwaar zo'n zo hendel is? Oh, met, zo <laughs> zo ja, oh, moet moet met mijn zo echt, ik moest even met mijn armen naar boven. En dat, uh, je krijgt me als je een film kijkt, meestal met Nederlandse films, zie je zo'n geluidsmannetje boven, zo'n soort, uh, ja, nou, zo soort podium staan en dan flikkert alles ja, op. Ja, nou, dat, uh, dat deed ik dus. Of maar ik zou, zou dat ik... wegen? Ja, het weegt niet zo heel In veel, maar op, moment... maar op een gegeven moment doet het zo'n pijn. Dat het moest. Maar ik moest dus uh, vrijdag in Haarlem zijn. En voor maar 2,5 uur of zo. Dat viel reuze mee. Maar ja, zo'n scenum moet natuurlijk 10 keer overgenomen worden. Ja, 10 oh, keer zo. Maar vrijdag moesten, we, of uh, zaterdag moesten we om 9 uur in het Spaanse Ziekenhuis zijn. 9 uur ochtends. Daar heb jij het gedaan of? Ja. Wat? Die uh, optreden. Oh, dat ja, nou, dat, uh, dat geluid. Uh, ja. Maar ik wil ook zeggen, er maar zijn van... genoeg, genoeg bedden. <laughs> en, en genoeg zusters. Nee, het leuke meisje wat, uh, wat ook altijd mee deed, wat doet, die is er niet. Die was hem een... niet. Oh, dus er was geen fuck aan. Nee. Dus uh, okay. als je luistert, dan weet je het ook meteen. <laughs> nee, en. Uh, het duurde dus van 9 tot half negen. Dus ik heb 12 uur bijna op mijn benen gestaan om daar al. Uh, Gaat geluid... Geluidsopnames te doen. Tering. Ja, ja. En jij ja, was gewoon helemaal afgepaard thuis. Hele ik was spierpijn. Hiero, echt onder <laughs> mijn arm, spierpijn, jongen. Maar het was Tom. wel leuk. En zondag niks gedaan. Oh ja, gisteren. Oh, oh gisteren met haar naar nou, Amsterdam kwijt. Oh. Waar? In Amsterdam. Westerpark, Park, dat was een of ander festival met boekenwormen en zo. En uh, heel veel mensen, of nou drie mensen die we kenden, die speelden mee in een soort klein stukje act. Dus daar waren wij heen geweest met z'n tweeën. Oh, maar we zaten er echt zo van, nou het is echt fucking saai. Dus ik zeg, het volgende wat we gaan doen met z'n tweeën, dat is leuk. We dat is wel leuk. Dan ga je naar over de oude Voorburgwal in Amsterdam. ramen kijken. Nee, gewoon hier in Zandvoort. Oh, gewoon, gewoon in zandvoort. Wat nou. drinken of eten of zo weet je veel. Okay, nou, ja, oké. Okay, dus. dus. Maar Rob, ja. Hoe was jouw weekend? Nou, ik zal je zeggen, het is sowieso een hele aparte week voor mij geweest. Vertel. Ik ben donderdag op mijn nieuwe werk begonnen. In Bussum? Nee. Noordwijk. Noordwijk. Ja, in Oh, wat is de duin? Ja. Ik vind het wel jammer dat jij nog niet bij de naai bent gebleven. Nou, dat vind ik niet. Daar groei ik niet, joh. Daar groeit hij niet. Oh, oh. Dat is zo'n goed hotel, daar komen altijd mijn maatjes. Nederlands elftal. Ja, ik zal je vertellen, ik begon donderdag. Ik moest naar de personeelszaken lopen. Ik loop zo door een gang en ik, ik zie allemaal koffers staan. Ja. Met een beveiligingsman erbij. Ja. Dus, weet je zo? ze. Waren ik kijk ze. zo in die zaal daarnaast en zitten ze allemaal te ontbijten. Ik denk, goed, hè. Hey. He? Nou, je eerste ja, dag is wel gelijk leuk het als je dat gelijk ziet. Ja. Als ja. het goed is, want ze waren vandaag er ook. Ze zijn er de hele week al. Ja. Ik, heb, ik heb die bus de hele week voor de deur. Ja, staan, want ze dus. moesten vrijdag moesten ze voetballen. Ze zijn volgens ja. mij donderdagavond heengevlogen. Vrijdagavond naar de wedstrijd meteen weer terug. Zaterdag ja. vrij, en s'avonds weer trainen. Nou, zaterdag, uh, ja. Zaterdagavond hebben ze weer getraind, en gisteren en vandaag. Nog, zaterdagavond hebben ze nog in het restaurant uh, bij mij uh, Ja. Dus dan heb, ja. Je, dan heb je Ruudje van Nistere ook Nee, nee, ik moest ochtends werken, dus ik oh. heb niks gezien. Shit. Oh. Maar ik heb wel Dat gehoord, ik moest, uh, hebt... ik moest wat snijden en daar uh, moest plastic vanaf. Nu blijkt dat ik een stukje vergeten was... ...en dat uh, Koku zijn gerecht weer terug heeft gestuurd. <lacht> dus mijn chef die had me even toegesproken. Oh, oh, oh, oh. Dus, maar mijn weekend uh, was vooral dus... Uh, ...van negen tot half zes werken in Noordwijk. Dus die had een fijn halfje plastic <lacht> op zo. Ja. Zoals Filip uh, Koku op het nieuws kwam... ...en hij is dood, dan wisten we dat jij het gedaan had. Kan het had. door mij zijn geweest. Oh shit. <lacht> Dus, maar Sorry voor, de rest, Philip. voor de rest heb ik uh, niet veel uh, alleen gewerkt dit weekend. Nou lekker. Dus uh, ja, zondag ja. was de drukste dag, heb ik nu de pleuren zitten zweeten? zweten. Nou dat is ook goed, dat is cool. Laai of echt uh, hardwerkend zweet? Hardwerkend zweet, oké. Nou ik werk nu bij de ja, FOMA. Echt jongens, bij de FOMA moet je echt nooit gaan werken, want daar zweet je gewoon even van laaiheid. Dan kan je gewoon een uur gaan niks doen en zo en dan zit je gewoon... Dat is niks voor mij hoor. Ja, ah, voor mij ook niet. Dat klinkt positief. Wat denk je ervan als je baas dit hoort? Ja, wat, dat mag je van mij horen. Ja, echt hoor. Misschien doet hij een keer wat aan. En mijn broer zegt, oh ja, dat is lekker toch? Ja. Ja, dat is lekker toch. Moet wel gewoon doen met verdomme. die karre heen en weer slijpen. Ja, en mijn moeder zegt: oh, dat is toch lekker geld verdiend. Ik zeg: Jezus, dat ja, maar je dit hoort. Je, je, je verveelt je de pleuris. Ja, je verveelt nou, je laat, echt. Ik, ik doe liever wat dan dat ik. Weet je? Dan ik nou, ik dacht, al, ik dacht altijd... Ook, het is natuurlijk eventjes alles als zo komt aanwaaien, weet je? Dat is altijd prettig. Maar dat komt niet. En weet je, soms... Soms is het lekker. <laughs> maar dat gebeurt niet. Soms is wanneer... het lekker dat je niks doet... En dat je dan weer eventjes denkt van... eh, nu gaan we er weer even tegenaan. Maar altijd nee, niks maar... doen. Nee, nee, weet, weet je okay. wat ik vreselijk vind? Als je aan het werk bent... En het, je hebt bijvoorbeeld twee uur niks gehad. En je krijgt dan één keer stervensdruk. Dan heb ik ook totaal. Dat geen is puff. kut. Dat heb Gewoon, ik heel vaak dan in Dan heb ik geen zin meer. Dan ga ja, je is... kapot hoor. Dan ga je nat. Dan ga je nat. Dan ga je helemaal nat. Dan hebben we hem liefst nat. <laughs> Helaas zitten er geen vrouwen in bij mij in de keuken. Dus, uh... oh, dat is ook niet nodig. Nat is niet positief. Genoeg, genoeg kippen. <laughs> <laughs> nou, oké. Okay. Misschien nog een paar schapen in de koolcel. Wil... Ja, nee. Dat wou ik dus niet weten. <laughs> okay. maar, uh, maar we gaan lekker. Uh, ja. muziek, muziek, Wacht even hoor. Wacht hè? Nee, het komt eraan. Ons gezellige muziek. We hebben Teenage Crime. Uh, nee, van. Uh, ja, van actual, uh, Radio Edition. Is dit? Oh. Is dit? Nou uh. Met Adriaan Lux. Geniet ervan. Now you have it all Jour, je l'ai vu, j'ai tout de suite su que Qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes Bijou, bisou et le tralala Modou et kouba, insulte, coup, etc, etc Non, pas les miens, mais les siens, oui Notre enfant deviendra aussi le sien, ensuite Enfin, c'est le juge qui insistera, j'imagine Imagine-moi, t'es les sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Take, take Un jour je la reverrai et je le saurai tout de suite. Que ce sera reparti pour un tour de piste. Un monde de plus, un nouveau juge. Et puis leurs odeurs de piste, ça deviendra juste une fois de plus répétitif. Sans domicile le moral bar en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building, J'aurais l'air d'un con quand je sauterais dans le vide Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, Je l'ai ma mort, Je les ma mort, Je l'ai ma mort, Je ma mort, Je wil ma mort, Je ma mort, Je ma mort, mort, Haha oh, shit, wat een naaier. Was ah. het allemaal te horen? Ja. Ik hoop het. We nee. zullen even uh, fillen ertussen. Oh mijn god, de amateurs. Nee nee, de andere. De andere? Ja, zit jij ertussen? Nee nee nee nee, nee. we hadden net een mapje samen. O ja, nou, ik zet die, ja. Oké. Okay. Uh, <coughs> amateurs zijn weer. Normaal niet, we zijn allemaal geen amateurs. Ja, je, je Oh, nou. Ik heb vanmiddag -ja, die music -ja. zitten luisteren en die Gijs die maakte zes fouten. Nou, zes? Maar ja, zoiets. Hier is die, hoor. Kijk. Nee, Koffie. Uh, 2010 of niet? Weet ik niet. Tot nee. die is ze? Ja, dat weet ik. Dat is echt een, een, oh, een rip-off. Film? Nee, het is geen film. Is ook een serie. Volgens mij is het een film. Dan man. hebben ze geen uh, Pontiac meer. Hé? Dan heeft hij geen Pontiac. Dat is een Pontiac, Mustang. Een Mustang oh. GT. Dat is weer nep. Ja, nee. Dat is een mooie je... auto als ik ja. En ik hoor geen nee. hardcore in, het, uh, in die auto. Zeg, Michael, zak even. mijn vet gaan. <laughs> Spongebob. <laughs> maar uh, we gaan even de, de 40 er denk ik, doorheen jagen. Ja? ja. De eerste. Hij is weer klaar hoor. De 5. Huh? Oh, moet ik hem even. Oh, oh. Ik ben hem ben, kwijt. Ben, ja. Volgens mij ben ik hem kwijt, jongens. Nee, dat ga je niet meenemen Oh, ja hoor, ziet er weer goed uit, hè? Het is een Bambi Ride. Een Bambi Ride? Is dit een uh, verklappen? Uh... <coughs> nee. Ja, heb eens. Ik heb hem. Kasha. We moeten er natuurlijk een extraatje aan toevoegen. Zo, nou, hij staat klaar. Wat zijn jullie stil? Wat zijn hebben jullie... we die nummer twee eigenlijk? Ja, hebben... maar die is al geluisterd. Maar hier komt die. Hoezo is die al geluisterd? Die hebben we toch nog oh, niet? Wacht. Jezus, amateurswerk hier. Ook. Hey, die hebben we toch nog niet gedraaid? Wat zeg je? Die hebben we nog niet gedraaid. Jawel, op het begin. Nee. Nou, jongens, kom op. Echt? Daar gaan we. Oké. Okay. Nummer vijf. Zegt u het maar. <laughs> <Ja>. <laughs> Wacht hoor. Uh, Mahobie met uh, Bambi Ride. Uh, ah, ja. Come on, come on. Nummer 4. Eminem featuring Rihanna. Love the way you lie. Nummer 3. Tim Burke met Bromance. Godverdomme, ik ga te snel. Nummer 2. Raffi McCoy, featuring Bruno Mars, Billionaire en... Goedem. And... Hmm. Nummer 1! Swedish House Mafia, featuring Perel met One! Ja, die nog steeds? Ja. Ook net gehoord? Ja. Lekker hoor. Maar jij wou nummer 3? Nee, nummer 2. Nummer 2, Billionaire. Het zit. Zitten... Jawel, die hebben we wel. Van wie is die ook alweer? Nou, van die ene. Ja, oh dom. mijn god. <laughs> Eens even kijken. Uh, Trevi. Trevi McCoy. Trevi McCoy. Die, wij hebben natuurlijk Mike's uh, meuk. Ja. Maar die heb ik hier niet tussen staan. Zo te zien. Ja, maar je hebt wel die andere die je net aangeklikt hebt. Die staat er wel tussen. Deze. Uh, uh. Maar dat maakt niet uit. Uh, Gooi je er nog een gezellige agenda door? Of doen we dat voor ja. tweede uur? Nou, nah, is nah, zullen de. tweede uur Oh, je hebt wel de nummer drie, die staat erop. Hè. Waar? Iets meer naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ja, kijk. Meer, ah, ja, ja kijk. kijk. Nou, dan go god. Oh, nee, niet daar. Nee. Ik heb hier een meis met nog een bal erin. Je hebt tegenwoordig leesjes op meisjes. Oh? Studio. Moet een, uh, een date krijgen. Bij deze. Ja, maar uh, gooien we hem er even in. We we van op dan? Uh, hè? Kom op dan. Ja. Hap. Nee, weet het niet. Haast. We hebben hem. Timberg met Bromer. Die hebben we al gehad. Nou, dat, zei, dat zei ik nou ook. Die hebben we echt al gehad. Maar dat is het tweede nummer dat we hebben gehad. <laughs> maar dat maakt niet uit. Ik vind hem gewoon lekker. Voor <laughs> de liefhebbers. Hij is gewoon ja. even lekker, jongens. Lekker likken. Dit is vandaag. Oh, wat zijn we slecht bezig. Oh, Nou, hier is uh, Timberg.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 C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus Eh ben y'en a encore en ça is tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique hand? te prend les aan Ça te prend la tête Et de hand? Wat Oui seulement quand c'est fini alors on danse alors on danse alors on, danse alors on danse